De grijze speurder maakte een lichte buiging en bracht zijn beminnelijkste glimlach. Mijn naam is de kok, sprak hij vriendelijk. De kok met C-O-C-K. Hij wees opzij. En dit is mijn collega Vledder. Wij zijn rechercheurs van de politie uit Amsterdam. Freddy van Ulvenhout keek vanuit zijn rolstoel omhoog. Rechercheurs van politie? De kok knikte. Min of meer incognito, ik bedoel, ons bezoek draagt geen officieel karakter. Freddy van Ulvenhout grinnikte. Ik neem niet aan, sprak hij hoofdschuddend, dat u helemaal uit Amsterdam bent gekomen om naar mijn gezondheid te informeren. De kok glimlachte, maar antwoordde niet. Hij gebaarde naar een paar leren voor thuis bij een ronde tafel. Mogen we daar plaatsnemen? De oude regisseur maakte een grimas. De vermoeidheid na een lange wandeling door uw mooie stad kruipt langzaam in mijn botten. Freddy van Ulvenhout knikte. Gaat uw gang? De kok liet zich in een zakken en keek de jonge man onderzoekend aan. Hij had dik zwart krullend haar, een bol wat vleesig gezicht, met daarin een paar helder lichtblauwe ogen. Een onbekende man of vrouw, opende de oude regisseur stuurde mij een paar dagen geleden een kennisgeving van overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg. Verdi van Ulvenhout keek hem verrast aan. Mijn vader? De kok gebaarde voor zich uit. Toen wij, mijn collega Vledder en ik, naar de begraafplaats Sint-Barbara gingen om uw vader de laatste eer te bewijzen, bleek dat er geen begrafenis was en dat de heer van Fluitenberg, uw vader, al drie jaar geleden was gestorven. Freddy van Ulfenhout knikte. Dat klopt, nu ongeveer drie jaar geleden. Volgens een brief die ik uit Amsterdam van notaris van den Hoeve ontving, zou vader aan een hartverlamming zijn bezweken en zou uit zijn testament zijn gebleken dat hij aan mij niets had nagelaten. Vreemd? Beslist. Vader heeft altijd beweerd dat hij mij, hoewel ik geen wettelijk kind van hem was, in zijn testament zou laten opnemen. De kok ademde diep. Er hebben in Amsterdam, sprak hij plechtig, kort na die kennisgeving van overlijden en na ons bezoek aan Sint-Barbara, een paar um, gebeurtenissen plaatsgevonden die ons vermoeden bevestigen dat er zich rond de dood van uw vader malversaties hebben voorgedaan. Onwettelijkheden zijn gepleegd en dat de beide neven van uw vader, Wouter en Walter van Fluitenberg, daarbij zijn betrokken. Freddy van Ulvenhout kneep zijn lippen op elkaar. Ze hebben hem vermoord. De kok keek hem strak aan. Een boude bewering. Freddy van Ulvenhout klopte met de knokkels van zijn rechterhand op zijn borst. Het is een gevoel, hiervan binnen. Ik kan het niet bewijzen. Ik weet ook niet bij benadering hoe het is gebeurd. Daarom heb ik ook nooit stappen ondernomen om die geheimzinnigheden rond de dood van mijn vader op te lossen. De kok knikte begrijpend. U, um, u onderhoudt nog relaties met die beide neven? Freddy van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Ze zijn kort na de dood van vader nog een paar maal bij me geweest om mij uit te horen. De kok kneep zijn ogen half dicht. Waarover? Freddy van Ulvenhout grijnsde. Hoe vertrouwelijk ik met vader omging. Of hij mij wel iets vertelde over zaken, operaties die hij had voorbereid. En? Freddy van Ovenhout keek argwanend naar hem op. Wat bedoelt u? De kok spreide zijn beide handen. Was uw vader met u vertrouwelijk, vertelde hij u wel eens over zaken die hij deed. Freddy van de Ovenhout leunde in zijn rolstoel achterover. Ik heb aan Wouter en Walter gezegd, sprak hij afwijzend, dat vader met mij nooit over zaken sprak. Dat hij zijn zaken en privéleven altijd streng gescheiden hield. De kok keek hem schuins aan. Dat was een leugen? Freddy van Ulvenhout gebaarde heftig. Ik kon niet anders, riep hij emotioneel. Dat was de enige manier om uit hun klauwen te blijven. De kok wreef met zijn vlakke hand over zijn gezicht. Het verhoor van de jonge man viel hem moeilijk. Uw vader, vroeg hij hoofdknikkend, besprak dus wel eens zaken met u. Freddy van Ulvenhout aarzelde. Hij sloot even zijn ogen. Daarna reed hij zijn rolstoel iets achteruit en klapte met zijn beide handen op zijn knieën. Toen bleek dat ik uh, multiple sclerose had, heeft mijn vader er alles aan gedaan om mij van die ziekte te verlossen. We zijn overal geweest. Maar veel meer dan de ziekte begeleiden kan men niet, nog niet. Er is veel onderzoek voor nodig. En misschien... De jonge man maakt zijn zin niet af. Mijn vader had ook een nicht. Die aan dezelfde ziekte leed. Patricia. Patricia Rozendaal. Een kind van zijn zuster. Ferry van Ulvenhout zweeg. Hij kauwde nerveus op zijn onderlip. Tranen welden op in zijn helblauwe ogen. Vader wilde, ging hij snikkend verder. Nog eenmaal een grote slag slaan. Voor ons. Voor Patricia en mij. Voor alle mensen die aan die slopende ziekte lijden. Hoofdstuk 15. Nog diep onder de indruk van het verhaal van Freddy van Ulvenhout, schokten de beide regisseurs door de binnenstad van het fraaie Antwerpen. De kok was in gepeins verzonken. De smalle middeleeuwse straten, met hun aandoenlijke oude geveltjes, schenen hun charme voor de grijze speuren te hebben verloren. Het idee dat Frederik Johannes van Fluitenberg zijn laatste grote slag had willen slaan met de intentie om de buiten te schenken aan instellingen die tot doel hadden het leed van slachtoffers van MS te verzachten, beheerste zijn gedachten. De oude regisseur vroeg zich af hoe hij dit gegeven kon inpassen, het bruikbaar maken voor zijn onderzoek. Ineens ontwaarde hij op een klein, intiem besloten pleintje het bronzen beeld van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience, schepper van het epos De Leeuw van Vlaanderen, en herinneringen aan zijn vorig bezoek aan Antwerpen kwamen boven. De kok bleef midden op het pleintje staan, bijtbeens. De mysteries rond de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg zakten even uit zijn gedachten weg. Strelend gleed zijn blik langs de barokke gevel van de sint carolus Borromeuskerk en dwaalde langs de muren van de oude stadsbibliotheek. Plotseling bekroop hem het verwarrende gevoel dat het begrip tijd niet bestond, niet wezenlijk, dat hij niet een paar jaar, maar een paar eeuwen geleden hier had gestaan, op dezelfde plek, genietend van de aanblik die de omgeving bood. Fledder, die was doorgelopen, deed een paar passen terug en keek hem vragend aan. Blijf hier overnacht of wil je vandaag nog naar Braschaard? Zijn stem, trillend van ongeduld, klonk onvriendelijk. De kok, nog bezield van het vreemde, verwarrende tijdgevoel, knikte traag. We zijn hier, dacht ik, niet zo bar ver van de grote markt verwijderd en daar zal wel ergens een taxistandplaat zijn. De oude regisseur draaide zich om en schudde de verwarring van zich af. Hij vatte vledder gemoedelijk bij zijn arm. Ik heb nog een beter idee, sprak hij opgewekt. We drinken hier een café filteren en vragen daarna aan de uitbater of hij een taxi voor ons wil bestellen. De jonge regisseur bromde, maar liet zich toch gewillig naar de staminé leiden. Het zomerse terras, waar ze zich tijdens hun vorige bezoek aan Antwerpen in een stralend zonnetje hadden gekoesterd, lag er nu verlaten bij. De stoeltjes waren leeg. Het was te guur voor het buiten. De beide regisseurs zochten zich een plekje bij het raam met uitzicht op het intieme pleintje. De kok legde zijn oude hoedje naast zich op een stoel. Toen de caféfilter werd gebracht, boog de grijze Speurde zich voorover. Steunend op zijn ellebogen snoof hij de koffiegeur op. Fledder schoof ongeduldig op zijn stoel heen en weer. Was jij onder de indruk? Waarvan? Dat relaas van Freddy. De kok knikte gelaten. Het heeft mij getroffen. Vledder gromde. Nou, mij niet, sprak de hoofdgerund. Ik heb mij eraan geërgerd. De kok keek hem verward aan. Waarom? vroeg hij niet begrijpend. Vledder grijnsde. Volgens Freddy bestond er in de gehele wereld geen beter mens dan zijn overleden vader. De kok maakte een schouderbeweging. Kan in een misdadiger geen goed mens steken? vroeg hij gelaten. Is dat onmogelijk? Christus reserveerde voor de moordenaar aan het kruis nog een plekje in de hemel. Fledder zwaaide afwerend. Wat hebben we voor ons onderzoek, Riep hij geagiteerd, aan dat sentimentele verhaal van een oude crimineel, die op het eind van zijn misdadige leven toch nog een goede daad wil verrichten. De kok keek bestraffend naar hem op. Het geeft toch een blik op zijn karakter, antwoordde hij rustig. Frederik Fluweel was door zijn zoon Freddy en zijn nicht Patricia van nabij met de ziekte multiple sclerose geconfronteerd en meende zijn, uh, zijn een misdadige gaven te moeten aanwenden om voor de slachtoffers van die ziekte iets te doen. Fledder grijnste. Met een ordinaire kraak. De kok zijn lippen. Zo mag je het noemen, sprak hij berustend. Daar heb ik niets op tegen. Het gaat om de intentie omdat wat een mens beoogt. Fledder greekte. Het valt alweer mee, sprak hij cynisch, dat ik het van jou een ordinaire kraag mag noemen en geen heilige missie. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Van waar dat sarcasme? vroeg hij verwonderd. Na een misdadig leven besloot Frederik Fluweel nog iets goeds te doen. Op zijn manier, met zijn misdadige mogelijkheden. Fledder wond zich zichtbaar op. Misdadige mogelijkheden, herhaalde hij wild. Volgens zo'n Freddy stonden na de dood van zijn moeder... de activiteiten van Frederik Fluweel op een laag pitje. Het transportbedrijf SNS, snel en soepel, leed een kwijnend bestaan. De kok knikte instemmend. Je hebt gelijk, de fut was er een beetje uit. Frederik Fluweel had genoeg geld vergaard... om onbekommerd van een rustige oude dag te kunnen genieten. En dat deed hij ook. De eens zo succesvolle misdadiger had inderdaad weinig lust om nog nieuwe activiteiten te ontplooien, om het kwijnend bestaan van snel een soepel nieuw leven in te blazen. De oude regisseur zweeg even. En daarom ging hij geëmotioneerd verder. Mijn sympathie, mijn gevoelens van sympathie voor die oude crimineel, die op het eind van zijn misdadige leven toch nog een goede daad wilde verrichten. Fledder keek hem aan, strak, onbewogen. Hij was het duidelijk niet met zijn oudere collega eens. Maar reageerde verder niet. De kok zag het. Licht geprikkeld gebaarde hij heftig met zijn beide handen. Die overval in de hoofdstad Luxemburg, het leegroven van de kluis van de Bank Nationale de Lionda. deed Frederik vuweel niet uit eigen belang, niet om eigen gewin. De grijze speurde zweeg opnieuw. Hij boog zich voorover en roerde in zijn koffiefilter. Frederik Johannes van Fluitenberg ging hij gedragen verder meldde zich een paar dagen na die beruchte bankroof... heel rustig bij de gemeentepolitie in Utrecht... en bekende zijn daad. De oud-rechercheur keek weer op. Frederik Fluweel bleek zelfs bereid... om voor zijn leidende medemensen... zeven jaar gevangenisstraf op te knappen. snoof verachtelijk. Waarvan die slechts één jaar, elf maanden en dertien dagen uitzat. De Antwerpse taxi raasde over de Belgische A1 de stad uit. Links, boven het havengebied van de Schelde, hingen lage, donkere wolken, maar het regende niet. De beide Amsterdamse regisseurs hadden op de achterbank van de taxi plaatsgenomen. De kok leunde achterover. Braschaat, riep hij pathetisch, gelegen in de noordoostelijke banlieue van de Antwerpse agglomeratie, groeide sedert de Eerste Wereldoorlog uit tot de meest luxueuze residentiële voorstad van Antwerpen, met talrijke grote buitenverblijven, vakantietehuizen, sanatoria en kasteelparken. Vledder keek hem verwonderd aan. Heb je dat uit een folder? De kok negeerde de opmerking. Vooral het noorden van de gemeente, dreunde hij vrolijk verder, het gehucht Maria ter Heide heeft een zeer ruime villa bebouwing. Volgens kenners staan daar de mooiste villa's, landhuizen en bungalows van heel West-Europa. Vletter trok zijn denkbrauwen op. Waar haal je die wijsheid vandaan? De oude regisseur glimlachte. Een oude gewoonte van mij. Voor ik naar een stad, dorp of gehucht ga, informeer ik eerst wat er van bekend is. Wel, dit stond over Brasgaat in de grote Winkler Prins encyclopedie Fledder maakte een grimas. En in zo'n zieke woonomgeving woont het misdadige duo Walter en Wouter van Fluitenberg? De kok knikte. Aanvankelijk woonden die twee samen, maar volgens Freddy, die je kort voor ons afscheid nog even om opheldering vroeg, liepen hun karakters en leefgewoonten zo sterk uiteen, dat de beide broers al vrij snel na de dood van hun oom Frederik elk een eigen villa in Braschaat betrokken. Fladder grijnsde. Na de erfenis was er geld genoeg. Zo is het. De jonge rechercheur plukte een notitie uit de borstzak van zijn Colbert en bekeek de adressen. Wie nemen we het eerst? Walter. Fledder reageerde verrast. Waarom? De kok bracht zijn beide handen naar voren en drukte de vingertoppen tegen elkaar. Toen ze bij mij aan de Warmoestraat waren, formuleerde hij voorzichtig, heb ik ze kunnen observeren. Wouter is veel sluwer, bedachtzamer en naar mijn mening bijzonder intelligent. Walter is knap van uiterlijk, maar beslist dommer en extrovert. Fledder knikte begrijpend. Je bedoelt dat je Walter misschien makkelijker tot uitspraken kan verlokken dan Wouter? De kok ademde diep. Precies. Ik zal in deze zaak toch een doorbraak moeten forceren. Fledder keek hem van terzijde aan. Hoe had je dat gedacht? De grijze speurder vreef pijnzend over zijn kin. Ik denk dat ik Walter zal zeggen dat ik bezorgd ben voor zijn leven. Dat ik in Amsterdam heb gehoord dat iemand een prijs op zijn hoofd heeft gezet. Fledder grinnikt. Een mooie opening. De kok knikte. Daarna zal ik hem op de man afvragen wie volgens hem bereid is om voor zijn dood 25.000 gulden te betalen. Fledder glimlachte. En waarom, waarom iemand bereid is dat te doen? De kok knikte opnieuw. Precies, riep hij instemmend. Het antwoord op die vraag is volgens mij de sleutel. De zaak waar alles om draait. Als wij dat antwoord kennen, zijn we dicht bij de oplossing. De jonge rechercheur boog zich ver naar voren en reikte de notitie met het adres van Walter van Fluitenberg aan de taxichauffeur over. Daar moeten we zijn, verduidelijkte hij. Een paar minuten later stopte de taxi voor een gesloten, smeet ijzeren hek. De taxichauffeur draaide zich half om. Moet ik klingelen? De kok schudde zijn hoofd. Dit is ver genoeg. Fledder betaalde de chauffeur met Hollands geld en de beide rechercheurs stapten uit. Daarna wachten ze geduldig tot de Antwerpse taxi uit het gezicht was verdwenen. De kok schokte naar het smeedijzeren hek en inspecteerde het grondig. Toen hij tot de overtuiging was gekomen dat het niet elektronisch was beveiligd, nam hij uit de zak van zijn regenjas een koperen houdertje met uitschuifbaar een keur van sleutelbaren. Het was een apparaatje dat hij eens van zijn vriend en ex-inbreker Handige Henkie had gekregen. In luttele seconden had hij daarmee het slot geopend en duwde voorzichtig het zware hek op een kier. Fledder wees naar het apparaatje in de hand van de kok. Ik zou dat ding verder maar in mijn zak houden, raadde hij ernstig aan. De oude regisseur keek naar hem op. Waarom? Vledder wuifde om zich heen. We zijn hier wel in België en ik voelde weinig voor om hier als verdacht van inbraak in een van de cachot te belanden. De jonge regisseur stak waarschuwend zijn wijsvinger omhoog. Houd er rekening mee, ze zijn hier niet zo zoetsappig als bij ons. De kok trok wat nonchalant zijn schouders op. Hij stak het apparaatje terug in de rechtersteekzak van zijn regenjas en drukte het smeedijzeren hek verder open. In zijn typische slenterpas wandelde hij over de oprijlaan naar de ingang van de villa. Het grove grind knarste onder zijn voeten. Vladder deed het smeedijzeren hek zorgvuldig achter zich dicht en volgde met een sprintje. Voor een imposante toegangsdeur onder een brede luifel bleven de twee rechercheurs staan. Rechts van de deur stond Walter van Fluitenberg, in gotische letters, diep gekerfd in een hard houten schild. De kok bekeek aandachtig het slot van de toegangsdeur, maar hield het apparaatje van handige Henkie in de zak van zijn regenjas. Na enige aarzeling drukte hij op een kleine, koperen bouton boven het blank gelakte houten naamschild. Diep in het inwendige van de villa galmde een gong. De beide rechercheurs lieten enkele minuten voorbij gaan. Er kwam geen reactie. De imposante deur bleef gesloten. De kok belde opnieuw en wachtte. Zijn ongeduld groeide. Hij hield niet van gesloten deuren. Ze deden zijn vingertoppen tintelen. Plotseling stopte kort voor het smeedijzeren hek een vuurrode Mitsubishi Colt. Een slanke jonge vrouw, gekleed in een korte rok met daarboven een zwarte cape van bond, gleed uit de wagen en deed het zware hek open. Daarna stapte ze opnieuw in, reed de oprijlaan op en stopte onder de luifel. De beide rechercheurs stonden schouder aan schouder naast elkaar en keken onbewogen toe hoe de jonge vrouw met lange slanke benen uit de wagen kwam en naar de toegangsdeur schreed. Eerst na enkele meters keek ze op. Verbaasd en verrast bleef ze staan en staarde naar de beide mannen bij de toegangsdeur. Na enige aarzeling liep ze naderbij. ''Bij wie moet u zijn?'' In haar stem trilde angst. De kok gebaarde achter zich naar het houten naambord. Walter van Fluitenberg. De jonge vrouw schudde het hoofd. Die is er niet. De grijze speurder deed een stapje vooruit en keek haar onderzoekend aan. Hij schatte haar op voor in de twintig. Ze had lang donker haar en vriendelijk grijze ogen in een ovaal gezicht. Haar gelaatstrekken kwamen hem bekend voor. Na enkele seconden nam hij beleefd zijn hoed af en maakte een lichte buiging. Mijn naam is de kok, sprak hij beminnelijk. De kok met een uh, C-O-C-K. Hij duimde over zijn rechterschouder. En dit is mijn collega Vledder. Wij zijn rechercheurs van politie uit Amsterdam. Over het gezicht van de jonge vrouw gleed een trek van verbazing. Rechercheurs, herhaalde ze trillend, uit Amsterdam? De kok knikte. We zijn vanmorgen met de trein naar Antwerpen gereisd en vandaar... De oude rechercheur stokte. Hij keek de jonge vrouw glimlachend aan. Met wie heb ik het genoegen? De vraag klonk bijna verlegen. De jonge vrouw verplaatste haar voeten. Het starre uit haar houding verdween. Jolanda, sprak ze zacht. Jolanda van Ulvenhout. De kok onderdrukte een uiting van verbazing. Familie, vroeg hij voorzichtig, van de invalide Freddy van Ulvenhout in Antwerpen. Dat is mijn neef. Bezoekt u hem wel eens? Alleen op zijn verjaardag. En wie is Charles van Ulvenhout uit Amsterdam? Er kwam een twinkeling in haar ogen. Kent u hem? De kok gleed met zijn tong langs zijn droge lippen en knikte. Ik, euh, ja, ik ken hem, antwoordde hij hees. Over het gezicht van Jolanda van Ulvenhout gleed een glans van vertedering. Mijn vader. Hoofdstuk 16. De kok liet zijn blik secondenlang op die van Jolanda van Ulvenhout rusten. Intussen draaide het radenwerk van zijn denken op volle toeren. Was die jonge vrouw, de link die hij zocht, de ontbrekende schakel in de keten van intrigue en moord. Jolanda van Ulvenhout ontweek zijn starende blik, tastte in een zak van haar bondkeep en pakte een sleutel. Mag ik de heren iets te drinken aanbieden? vroeg ze vriendelijk. U hebt een lange reis achter de rug. Ze liep om de regisseurs heen en stak de sleutel in het slot van de toegangsdeur. De kok draaide zich om en keek haar verrast aan. Woont u hier? Jolanda van Ulvenhout schudde haar hoofd. Dit is een kast van een villa, sprak ze misprijzend. Voor mij veel te groot. In zo'n huis ga je verloren. Je vindt jezelf niet meer terug. De kok gebaarde in haar richting. Maar waar woont u dan? Jolanda van Ulvenhout glimlachte. Ik heb een knus vletje in Antwerpen, reageerde ze opgewekt. Ik studeer economie aan de universitaire faculteit sint Sinternatius. In Antwerpen? Ja, een heerlijke stad. De kok gebaarde naar de sleutel in haar hand. Maar blijkbaar hebt u wel toegang tot deze uh, ja, kast van een villa. Jolanda bleef half in de open deur staan. Walter uh, Walter van Fluitenberg is mijn vriend. De kok maakte een wijfelend gebaatje. Uw vriend? In zijn stem trilde ongeloof. Jolanda van Ulvenhout hoorde de trilling van ongeloof in zijn stem en keek hem verwonderd aan. Maar kan dat niet? De kok onderkende zijn fout. Zeker, zeker, antwoordde hij haastig. De jonge vrouw trok de sleutel uit het slot. Ik leerde Walter ruim een jaar geleden kennen, ging ze verder. Op een intiem feestje bij vrienden, oud studenten van Sint Ignatius. Ze gebaarde met een glimlach. Ik wil niet zeggen dat ik onmiddellijk hevig verliefd was, zo'n type ben ik niet, maar ik vond hem aardig, sympathiek en sindsdien is hij mijn vriend. We hebben, uh, hoe noemen ze dat, een soort latrelatie. In de weekenden ben ik meestal hier, maar gedurende de rest van de week woon ik op mijn flatje in Antwerpen. Ik wil niet dat mijn studie onder onze vriendschap leidt. De kok knikte begrijpend en schokte met fledderij en zijn achter haar aan naar binnen. Jolanda van Ulvenhout wuifde om zich heen. Kijk maar, riep ze, het lijkt van binnen wel een middeleeuws kasteel. Via een ruime hal en een brede gang met geglazuurde plavuizen en een eikenhouten lambrisering, bereikte ze een groot rechthoekig vertrek met zware donkere balken aan het plafond en een uit okergele natuursteen opgetrokken indrukwekkende schouw. Jolanda van Ulvenhout wees uitnodigend naar een paar diepe leren fauteuils achter een ruw houten kloostertafel. Gaat u zitten? De beide regisseurs namen plaats. Jolande van Ulvenhout deed haar zwarte bondcape af en wierp die nonchalant in een lege fortuin. Daarna liep ze naar een hoek van het vertrek en trok vandaar een rijdende bar naar voren. Met een wijts gebaar wuifde ze naar een dubbele rij meest halfgevulde flessen. Wat zal het zijn? De kok legde zijn hoedje naast zijn fortuin op het parket en keek op zijn horloge. De dag vordert, riep hij opgewekt. Bijna zes uur. Tijd voor een goed glas cognac. Jolande van Ulvenhout richtte haar aandacht op Fledder. En nu? Mineraalwater. Het klopt niet vriendelijk. Over het gezicht van Jolande van Ulvenhout gleed een glimlach. Ze boog zich over de bar, schonk behoedzaam in en reikte de glazen aan. Daarna mixte ze voor zichzelf een longdrink met rum. Met het glas in haar hand ging ze tegenover de kok zitten, sloeg haar lange benen over elkaar en nam een slok. Ik vrees, opende ze, dat ik u weinig kan vertellen. Ik weet echt niet wat er vannacht precies is gebeurd. Wouter belde mij vanmiddag nerveus op en zei dat Walter in Antwerpen was opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim en dat Walter naar mij had gevraagd. De kok probeerde de woordenstroom van de jonge vrouw te vatten en kneep zijn wenkbrauwen samen. Walter, vroeg hij aarzelend en half begrijpend. in het ziekenhuis. Hij had naar u gevraagd. Jolanda van Ulvenhout knikte en nam gretig opnieuw een slok van haar longdrink. Ik, uh, ik ben naar het telefoontje van Wouter onmiddellijk naar het ziekenhuis aan de Lindenstraat gegaan, maar het was voor... Ze stokte en haar gezicht versomberde. Walter is er erg aan toe. Ik heb geen woord met hem kunnen wisselen. Hij lag dan met een wit gezicht en gesloten ogen. En dan al die slangen. De jonge vrouw stokte opnieuw, hoofdschuddend. Ik ben bang dat hij het niet haalt. Volgens een dokter die ik sprak, werden zijn beide longen geperforeerd. En er zijn nog andere ernstige complicaties die zijn leven bedreigen. De kok zette zijn glas naast zich neer en boog zich ver naar haar toe. Wat. Maar wat is er dan gebeurd? vroeg hij verward. Jolanda van Ulvenhout keek met een blik van ongeloof naar hem op. Maar weet u dat niet? De kok schudde zijn hoofd. Zoals ik al zei, we zijn vanmorgen vrij vroeg met de trein uit Amsterdam vertrokken en hebben in Antwerpen een bezoek gebracht aan uw neef Freddy van Ulvenhout in de Wellemalschotstraat. Jolanda van Ulvenhout drukte haar tanden in haar onderlip. Maar ik dacht dat u beiden voor een onderzoek kwam. Een onderzoek naar de aanslag op Walter?